8 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In verschillende Duitse steden is gisteravond door en tegen Pegida gedemonstreerd. Pegida is een beweging die betoogt tegen de islamisering van Duitsland. De beweging heeft in heel Duitsland aanhangers. Zo waren in Dresden rond de 18.000 mensen op de been om hun steun te betuigen aan Pegida. In Minster trok een tegenprotest volgens lokale media rond de 10.000 mensen. Overal verliepen de protesten van beide kampen vreedzaam.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 Burgemeester de Blasio van New York heeft uitgehaald naar de agenten die hem tijdens de begrafenis van een van hun collega's de rug hebben toegekeerd. En noemde het respectloos naar de families die hun geliefde verloren. De agenten houden de Blasio mede verantwoordelijk voor de moord. waar zou zich in het debat over politiegeweld tegen minderheden niet solidair met de agenten hebben gedoond.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 De Jordaanse prins Albin Al-Hussein wil voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA worden. Hij wil het opnemen tegen de huidige baas Sepp Blatter. Hussein is vicevoorzitter van de FIFA. Hij schrijft dat de voetbalsport een bestuur van wereldklasse verdient. Hij hoopt als voorzitter ervoor te zorgen dat het voetbal weer centraal komt te staan... en de discussies over corruptie uit de krantenkoppen verdwijnen. Het weer blijft op de meeste plaatsen bewolkt. Mogelijk breekt in het zuiden even de zon door bij een graad of vier. Dit was het. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat Ville bij knooppunt Badhoevedorp 6 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 5 door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 De single van de Bengals bij hem. Dat was de Manic Monday. Het is even na twee uur een hele goede middag. Een zonnige zondagmiddag in Zandvoort. En we zijn er weer met Zandvoort op zondag van twee tot vijf. Vanuit de studio aan de Tolweg 10 En wel een hele speciale uitzending vandaag. Goedemiddag Albertjan. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, wederom zoals je zegt een zonnige zondagmiddag.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 Een van de favoriete plaatsen van Albion en van mij deze van de Dobby Brothers. Je de Long Train Running. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. ZFM niet alleen op de radio te ontvangen, maar ook op kanaal 40 digitaal via Ziggo. kan je live meeluisteren naar de uitzendingen van CFM. Door met de lekkere muziek van Wem.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 kunnen handelaren niet aan deze actie deelnemen? Tot zover. Dat was het Zandvoortse nieuws in het kort bij Sanford op Zondag. Ja, we gaan eens even kijken of we ons klaar kunnen maken voor de lunch. Heb je al honger, Robert Jan? Ik ben erg benieuwd. Ja, nou, als je deze plaat hoort. Oh ja! Een suggestie. Ja, je weet het maar nooit. Hier is Eros Ramazotti en Terra Promessa. Pensiamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano, viaggiare è la nostra passione incontrare nuova gente provare je wat? Weet je wat?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 Pensieri. Noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino. Yeah. Sei i ragazzi di oggi, fingari di professione, con i giorni d'amanti da e in mente un'illusione. Noi siamo fatti così. Guardiamo sempre al futuro e così immaginiamo un domani, finché qualcosa cambierà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 Ja, we gaan ons dus opmaken voor het uh, nieuwjaarsconcert... zo dadelijk vanaf uh, drie uur vanaf uh, de Agatha-kerk. Wij gaan hem integraal uitzenden, Albert-Jan. Maar voor de mensen die daar niet heen gaan of niet gaan luisteren... heb je nog een andere tip. Ja, er zijn nog twee uh, activiteiten waar u vandaag naartoe zou kunnen. Uh, allereerst natuurlijk, ja, de zon is nu even weg. Uh, maar uh, wellicht dat hij nog terugkomt. Het is een heerlijke dag om een, een strandwandeling te maken. En uh, bij de watersportvereniging kunt u dan genieten van uh, het nieuwjaars -surf gebeuren.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 zes uur vanavond kan daar kan nog geschaard worden. Het was gisteren een geweldig feest met Disco on Ice vanaf 5 uur tot tien uur met een optreden van Luna. Dus uh, gez gezelligheid alom in uh, op en rond de ijsbaan. Dus vandaag nog tot zes uur. Anders nog een strandwandeling maken en lekker even genieten van de surfers ter hoogte van de watersportvereniging Zandvoort. En anders als u nu voor de radio uh, naar de radio luistert, blijven luisteren. Want vanaf drie uur, zoals gezegd, zenden wij het nieuwjaarsconcert vanuit de Agatha-Kerk live uit. En dat zal tot een een uur of vijf gaan duren. Wel de pauze erin, maar daar hebben we ook wel iets voor gevonden. Hè? Jazeker, André Rieu. In de pauze, en het zal van kwart voor vier tot kwart over vier uit mijn hoofd.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 Echt een Ja, misschien een weekje schaatsen. Maar meer zal het ook niet worden. En winterbandjes op de auto? Het, nee, win winterbanden. Oh, nou, winterbanden. Ja, ja. Nou ja, dat zou dan voor de ochtenden zijn, hè.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 Kaap Verdië. ja. Dat is bij Amsterdam iets naar beneden en dan dus, rechtsaf. Ja, precies. ja zoiets. Ja. Dat dan blijft toch mooi weer hier. Ga je eerst naar de Canarische eilanden, daar kom je dus langs. Ja. En dan de, de afstand van Kaap Verdië, de Verdië vanaf de Canarische eilanden, is net zo ver als van de Canarische eilanden naar Spanje. Kan dus, u toch volgen, luisteraars? <laughs> maar in ieder geval naar na de zon.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 Van deze. Goedemiddag Willem, welkom. Goedemiddag. Uh. Ja, gisteren lekker vanaf een nat uh, circuit en dan zit weer in een heerlijke warme studio. Wat uh, prefereer je?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 de equipe de heus van Splinteren met een Wolf GB08. Ze hadden ook al de pool gedraaid. Ja, en die auto heeft het gewoon vier uur lang prima volgehouden. We kwamen in die vier uur tijd tot 107 rondjes. Nou, maal vier kilometer. Dus ruim 4,500 kilometer gereden in vier uur tijd...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 Dus redelijk vaak uh, de pits moeten opzoeken om te tanken. Maar dat heeft ze dus niet belemmerd om... Uh, ja, maar, maar als je ervan uitgaat dat eigenlijk hun snelste ronde in de race was dan uh, 1 minuut 56. De auto op de tweede plaats uh, 1,59. Dus de snelste tijd. Dus mag je ervan uitgaan dat de gemiddelde ook zo'n drie seconden uit elkaar liggen. En dat uh, op... Uh,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 Nieuwe seizoen, wat ja. komen gaat, wat met Pasen dan geopend gaat worden. Echt veel nieuws over vernomen. Ja, helemaal in deze tijd, natuurlijk. Financieel is het allemaal lastig qua sponsoren en zo. En ja, over het algemeen is het laatste seizoen en zo. En dan eigenlijk net als in de reiswereld wereld, hebben we dan nog wel uh, last minute uh, <laughs> bestrissingen. Dus ja, daar valt nog niet echt veel over te zeggen het komend seizoen. Maar je gaat ook uh, het komende seizoen je voor ZFM uh, live verslag doen van de diverse races vanaf het circuit. Ja, dat gaan we zeker doen. En uh, ja, we kunnen wel een klein uitblik uh, vooruit werpen van uh, we krijgen natuurlijk weer uh, twee topevenementen. En dat is de historische Grand Prix.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 25 jaar samen, 25 jaar live CFM. Te beluisteren op radio, televisie en internet. Hier is Cindy Lawbray en Girls Just One F dat was Curtis Stigers en I Wonder Why. Ja, we gaan ons opmaken voor het nieuwjaarsconcent... zo dadelijk vanaf drie uur aan Gatenkerk, Albert Jan.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 Reden om gewoon lekker uw radio, als u dus lekker thuis bent... uw radio aan te laten. En live te genieten van het nieuwjaarsconcert in Zandvoort... vanuit de Agatha-Kerk. Zometeen vanaf drie uur schakelen we live over... naar de Agatha-Kerk in Zandvoort. Met dank aan de technische mannen van CFM... die dat weer mogelijk maken, toch? Dat zijn... Dat zijn Martijn Luiter En Marcus van Dam. Zo is het. Top, Helemaal, goed. Helemaal goed. En wij zijn er volgende week weer op zaterdag...